12 uur. Femke Woldhuis met het NOS-journaal. In Minsk is een akkoord gesloten over het conflict in Oekraïne. Zondag moet er een staakt het vuren ingaan. En verder zijn er afspraken gemaakt over een bestandslijn... het terugtrekken van zware wapens en het vrijlaten van gevangenen. De presidenten Poetin, Poroshenko en Hollande... en bondskanselier Merkel hebben 16 uur over het akkoord onderhandeld. De Nederlandse hartcentra hebben maatregelen genomen omdat iemand na een hartoperatie is overleden door een bacterie. Dat meldt de inspectie voor de gezondheidszorg. De zeldzame bacterie zat in een apparaat dat tijdens operaties wordt gebruikt om het bloed op temperatuur te houden. En kan een ernstige ontsteking veroorzaken. Of de bacterie daadwerkelijk tijdens de operatie werd opgelopen wordt nog onderzocht. In welk ziekenhuis de patiënt lag is niet bekendgemaakt. De inflatie is vorige maand naar het in, laagste niveau gezakt in 27 jaar. De inflatie kwam uit op 0%. Vooral brandstof, kleding en voedsel werden vorige maand flink goedkoper. De huur is tegen wel gemiddeld met ruim 4%. De Europese Centrale Bank maakt zich grote zorgen over de lage inflatie in de eurozone. De duikers van de marine zijn gestopt met het zoeken naar de vierde en laatste opvarende van de Urker Kotter, de Morgenster. Gisteren werd nog wel een derde lichaam gevonden. De lichamen van de twee andere opvarenden werden al eerder gevonden. De Morgenster sloeg eind januari om in het kanaal en zonk. De dochter van de topman van een Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij die in december verdraging veroorzaakte vanwege een zakje nootjes moet een jaar de cel in. De vrouw kreeg bij vertrek van het toestel haar nootjes geserveerd in een zakje in plaats van op een bord. Daarop liet zij een purser uit het toestel zetten waarna het toestel moest terugkeren naar de gate. Het weer dan, de zon schijnt geregeld, vooral in het zuiden. Het blijft droog. Het wordt 7 of 8 graden. Morgen kan het 10 graden worden. Dan is er eerst veel zon vanaf morgenavond meer kans op regen. Dit was het NWS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 ook niet doen. Dat is wel vlak voor de uitzending nog even gauw wat willen doen. Weet laat, ja. gaat altijd fout. Oh, altijd fout. Ja. Goedemiddag, luisteraars. Oh, oh, oh, ja, ja. Smakelijk eten. Ja, eet ze met hakjes. Als dus niet bevalt, kun je ze terugtrekken. Zo is het. Nou, en in ieder geval smakelijke lunch. Goedemiddag, we zijn er weer. Het is vandaag 12 februari uh, 2015... En uh, dit is wederom uh, ZFM Lunch met Dolly aan de andere kant. Hallo Dolly! Hallo! Ruud. En uh, nou, ik ben er ook weer. Daar nou, zijn we mooi klaar mee. Ja, lekker Dolly. <lacht> Wat gaan we doen vandaag? Ruud? Gaat de tijd gaat toch zo hard, hè, vind ik. Ja, moet je opletten. We hebben dit gezegd nou. En voordat je het weet zijn we alweer afscheid aan het nemen. Ja, is dat nou, tot ziens. Uh, het is twee uur. Het, uh, komen uh, Bart en Hans alweer binnenlopen? Oh, dan zijn ze onzichtbaar geworden. Nee, voordat je het weet zeg ik. Is oh, het twee het uur weer, oh. en dan komen Bart en Hans weer binnen. Oh, dan komen Bart en Hans weer Ja, joh. ja. ja. Zo begin je ah, ergens de tijd we, we kunnen natuurlijk gewoon de deur op slot draaien om ze lekker niet in Nee, dan blijven wij de hele dag. Ja, Heb je daar wel... zin in? Ja, wel zin in. Oh, wow. Oh. Dan blijven wij gewoon zitten. Dan gaan wij gewoon een matchbox doen. Oh ja, ja, ja, ja. Maar dan moet ik zoveel informatie opzoeken, Ruud. Die man die, nou, die man die vertelt zoveel, hij weet zoveel. En wel dat weet ik allemaal niet wat hij vertelt. Nee, hij ook niet hoor, hij zoekt alles op. <laughs> Ja, maar hij heeft het gisteren al gedaan en dan moeten wij het vandaag allemaal oh, doen. Ja, ja. Nee joh. Ja, hij is een keurige presentator. Hij bereidt alles voor. Ja, Hans Hoog trouwens. Ja. ja. Nou, in ieder geval, dat is dus vanmiddag weer. Hè. Matchbox en uh, Muziek Boulevard Live hebben we vanmiddag ook nog weer. En uh, nou ja, vanavond uh, Alternative FM. En we hebben natuurlijk ook nog tussen App en Vloed Nou, wat is het weer? Feest vandaag, maar hem? Vol programma. Weet je, dat er, weet je dat er van mij straks ook nog wat op de radio komt? Is dat zo? Ja, om kwart over vier gaat Hans een gedichtje voorlezen wat ik ooit geschreven heb. Gaat Hans een gedichtje voorlezen wat jij ooit geschreven hebt? Ja, ja, ja, ja, ja. Oh. Ik zo stoer. Huh? <laughs> oh. Allemaal luisteren, hè, kwart over vier. Uh, Zo'n gedichtje van schepen verwelken, schepen verwelken. Maar, maar onze liefde en vriendschap uh, blijft uh, altijd uh, bestaan. Zo'n poesie-album, hè? Nou, pussy album het, het, het is iets, iets uh, hoger getild. Oh, okay. <laughs> nou, wat gaan we doen vandaag? Uh, we hebben straks natuurlijk het regio-nieuws om half 1, half 2... en verder natuurlijk de vrijwilligersvacature van de week. Want het is donderdag, dus uh, van de week uh, de, hebben we weer een vrijwilligersvacature. Dat doen we vandaag. En uh, we hebben natuurlijk een 3-in-1. Die is vrij heftig vandaag. Ja, ik heb weer een mooie uitgezocht, hoor. Uh, uh, uh, nou ja, we zien wat er verder allemaal nog komt Oh ja, we hebben een nieuwe single van Raccoon Dat heb ik ook nog En uh, het nieuwe album komt morgen trouwens uit hè? Uh, uh, Van het nieuwe album Raccoon uh, Ik weet alleen de titel even niet meer Wist ik gisteren nog wel Maar nu even niet meer nou, ja, Kijk, maar... dat, dat krijg je nou als je het niet zo heel goed voorbereidt Nee, nee maar gisteren ja. wist ik het nog, maar vandaag niet Ja, dat maakt niet hoor. uit Het album nou, komt morgen nou, uit En nou. zodra we het hebben gaan we draaien Want ik heb er al wat van gehoord is het wat? Ja, het is te gek. Ja, anders ging jij die draaien natuurlijk. Nee. Ook een stomme vraag. Maar we hebben in ieder geval de nieuwe, single, uh, de nieuwe single wel. Die komt ook van het album. En die is heel erg goed. Dus die hoort u straks in deze uitzending. En verder. Ja, maar. maar eens muziek draaien. Het Nederland begin steeds. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. It's Adele. Home, hometown. Prachtige plaat trouwens. En ik heb het nog zo mooi. Ja, in het gezicht van de haven, voorbij: Jos van de Pannen: De liefde die goed was. Die goed was voor jou, en ook goed leef.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 En het liedje dat heet hier in het zicht van de haven. Jawel, kan allemaal in dit programma. En uh, ja, dat wil ik zeggen, die moet nu komen. 3 in 1, en die is vandaag van Jimi Hendrix. Ja! Yeah. the wind. <laughs> Lekker de 3-1, Jimi Hendrix Achterin volgens Purple, Haze the Wind, Cries Mary en Hey Joe. De eerste grote hit voor de man in Europa. Uh, gekoppeld aan een paar Engelse muzikanten. En uh, ja, dat uh, leidde tot de Jimi Hendrix Experience. Dit is een Akna aan de Murk. Zometeen het nieuws.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 Nou, in de oh, oh, oh rustig ademhalen. Oh, oh, oh lijkt op het regent als altijd, maar het regen in het regen zonnestralen. Een week geleden in een park in Amsterdam had hij zijn leven. Later. Met me vrij Naar de muren zonder stralen over een man die. Uh, het eigenlijk niet meer zag zitten, zijn auto verkocht. Voor ja, en de regio. Zijn auto dus verkocht en uh, ja, de, uh, die man die uh, vloog hem mee uit de bocht. En ja, een beetje absurd verhaal eigenlijk hoor. nog <laughs> nooit meegemaakt eigenlijk zoiets. Dat je, dat, je, dat je je auto niet verkoopt en dan rijdt die man en dan staat hij onder jouw naam. Nou, dat kan toch helemaal niet? Ik vind het een beetje, uh, raar, een beetje raar verhaal, vind ik het eigenlijk kan ja, dat mis, niet. Misschien Maar als je je, ja, als je je auto verkoopt, dan krijg je een vrijwaringsbewijs voor de belasting. Ja, en ja. dan moet je hem laten overschrijven. een ja. teken moet op jouw naam komen. Ja, ja. Kan dat niet dan? Misschien heb je hem in het buitenland verkocht. Ja, ja. ja. Nou, ik vind het maar een raar verhaal. Het gaat wel. misschien weer heel anders. Ik vind het maar een raar verhaal. Echt. Ja. Maar ik het een raar verhaal. Vindt. Ja. ook? Zullen we hem eens bellen? Zullen we hem eens bellen? Om te vragen hoe dat zit met dat verhaal. Dus we gaan even bellen met Herman. Ja, we gaan Herman even ja, gaan bellen. Herman heb jij zijn stellen. nummer? Uh, ja, heb ik wel ergens. Oké, okay, ik ga zo even bellen. Uh, even uh, uitvinden uit uh, ja, hoe okay. het zit. Hier is het regio met tolly uh, Parton. Uh, nee, van Pierik. <laughs> ja, luisteraars. Hier van... Regio... Oh, sorry, sorry. <laughs> Drukt die mijn knop weg? Het is toch wat nee. verdorie wat? Nee. Wat, uh, wat deed je dan? Het is goed. Oké, okay, Herman. Nou, hier volgt het regionale nieuws van 12 uh, februari, hè? ja, 2015. Uh, ik wilde beginnen met een boodschap voor alle moeders uh, die een kindje hebben... dat naar het kinder -carnaval Discofeest wil gaan. Uh, in de Zandvoortse krant schijnt er een foutje te zijn geslopen. Daar attendeerde de organisatie van het feest mij op. Want er staat namelijk dat het Carnavalfeest op zaterdag zal plaatsvinden. Maar dat is niet zo. In werkelijkheid is het feestje op vrijdag de 13e van 7 tot 9 uur in het Pluspuntgebouw. En alle kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom om mee te feesten. Dus niet zaterdag, maar vrijdag is het feestje al.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 Ze kreeg dus geen harde toezegging. Geruchten in Zandvoort, als zou de busbaan al geopend zijn voor al het verkeer... worden door de gemeente ontzenuwd. Volgens een woordvoerder van de gemeente zou regelgeving dat ook tegenhouden. De busbaan is in principe alleen open voor de lijndienstbussen van Connection... en voor bijzondere transporten zoals marktkramen op de dagen dat de markt... of bijvoorbeeld een braderie is. Dus incidenteel... Normaal blijft de omleiding naar het centrum voor al het andere verkeer via de Kostverlorenstraat. In het weekend is de busbaan overigens nooit open. Dan heeft de politie een onderzoek ingesteld naar een inbraak bij een supermarkt aan de Blekersvaartweg. Afgelopen nacht hebben onbekende daders rond tien over drie een ruit ingegooid bij de supermarkt waarna goederen zijn weggenomen. De politie heeft in de omgeving gezocht naar mogelijke daders... en een onderzoek ingesteld. Heeft u iets verdachts gezien in de omgeving van de Blekersvaartweg... in de nacht van woensdag op donderdag... dat mogelijk te maken kan hebben met deze diefstal... belt u dan alstublieft met de politie via telefoonnummer 0900 8844. Heeft u andere informatie die te maken heeft met deze diefstal... maar blijft u liever anoniem... Meld u dan met meldmisdaad anoniem via telefoonnummer 0800 7000. Vier personen hebben dinsdagavond rond half acht... een diefstal gepleegd in een restaurant aan de Zandvoortselaan. Het viertal wist het personeel af te leiden... en op dat moment wisten de verdachten toe te slaan. Er werd onder andere geld en een mobiele telefoon gestolen. Met een smoes vertrok het viertal... Enige tijd later werd de diefstal ontdekt en de medewerkers wisten een duidelijk signalement te geven. Man 1 is ongeveer 25 jaar, ongeveer 1,80 meter lang, getinte huidskleur, zwart haar, smal gezicht, normaal postuur, lichtkleurige vest of trui en een spijkerbroek. De tweede man is ook ongeveer 25 jaar. Deze is ietsje langer. Hij is ongeveer 1,85 meter lang. Getinte huidskleur, smal gezicht, slank postuur... een donkerkleurige jas aan, een spijkerbroek met fale plekken... en hij had een donkere baseballcap op. Dan het signalement van man 3, Ook ongeveer 25 jaar, ook ongeveer 1,80 meter lang had een getinte huidskleur, een ringbaardje en zwart haar... een donkerkleurig netjasje aan met daaronder iets in een lichtere kleur... en een spijkerbroek. En de vierde persoon was een vrouw. Ook zij was ongeveer 25 jaar, ongeveer 1,70 meter 70 lang... een getinte huidskleur, ze had zwart lang haar in een lage knot... smal gezicht, zwart jasje, donkere broek en zwarte schoenen... en ze had een donkerkleurige schoudertas om... Getuigen worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900 8844 of wederom met meldmisdaad anoniem op 0800 7000. Haarlem kampt met een acuut en fors tekort aan bedden voor daklozen. De gemeente laat daarom sinds maandag dagelijks daklozen per openbaar vervoertaxi naar Amsterdam brengen voor een plek in de nachtopvang daar. Het gaat per nacht om ongeveer 15 mensen. De huidige nachtopvang in Haarlem aan de Bakenessegracht... sinds 1 januari in beheer bij HVO Kerido... beschikt over 38 bedden. Het gesleept met daklozen van en naar Amsterdam... heeft onder de doelgroep inmiddels tot enige onrust geleid. Volgens wethouder Jack van der Hoek, van Welzijn D66... zijn er diverse oorzaken voor de toegenomen drukte... Het heeft volgens hem deels te maken met de veranderde wetgeving en de wijze waarop rechters daarmee omgaan. Uitspraken van de Raad van Europa en Nieuwe Landelijke Wetgeving verplicht gemeenten voor alle daklozen opvang te vinden. Haarlem heeft daarnaast deels de eis losgelaten dat een dakloze een regiobinding met Haarlem moet hebben om in aanmerking te komen voor opvang. Het treinverkeer tussen Haarlem en Amsterdam heeft gisterochtend en middag ruime tijd stilgelegen vanwege een dodelijke aanrijding. Bij de spoorwegovergang voor voetgangers tussen Batterijweg en Haarlemestraatweg in Halfweg. Het betrof een zelfdoding, zo meldt de politie. De politie doet echter verder geen mededelingen over deze zaak, laat een woordvoerder weten. Rond kwart over elf kwam het treinverkeer stil te liggen. En reizigers over het spoor werden vervolgens tijdelijk via Leiden en Schiphol omgeleid met flink wat vertraging tot gevolg. Omstreeks twee uur reden er weer treinen over het baanvak bij halfweg. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, vandaag is het weer gezellig, grijs en bewolkt... maar heel misschien komt er ook even de zon om een hoekje kijken. De wind waait uit het zuiden en is niet meer dan zwak. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 6 of 7 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er wolkenvelden... maar door een geleidelijk toenemende zuidenwind... lost de bewolking wel geleidelijk op. De temperatuur gaat dalen naar waarden rond het vriespunt. Morgen neemt de zuidenwind verder in kracht toe... en dat heeft alles te maken met het na de bijkomen van een storing... verbonden aan depressief wind. In de polder neemt de wind toe naar vrij krachtig... en aan zee naar krachtig tot hard, windkracht 5 tot 7. Die stevige wind zorgt er wel voor dat we eindelijk de zon weer geregeld zien schijnen. Het blijft droog en de temperatuur heeft er ook zin in... want die gaat morgen stijgen naar waarde van omstreeks de 10 graden. Tot zover het weerbericht, we gaan weer terug naar u met muziek. Dat was het weer. Zie het, He preacher. when je soul is down. He een a lawyer On a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 my Dat was uh, Sam Smith, like I can. Een man die uh, behoorlijk wat prijs heeft gewonnen bij de laatste uh, Grammy Awards en zo. Als ik zwijg, wil ik zoveel zeggen. Veel meer zeggen dan het lijkt. Dan ben ik. Nielsen en Bluff. Maar als ik zwijg, dan wil dat niet zeggen dat ik niet luister naar wat jij eigenlijk vind. Mannenharten.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 Yeah, yeah. Good. all samen in mannenharten uit die uh, gelijknamige film. En dit is Abba. Blijf een prachtig noemen. The winner takes it all. Wooh! Agnetha Zing. I don't wanna talk.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 The losers standing small Beside them and she calls your name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 ja ja nummer van een van de laatste albums die ABBA maakte volgens mij was dat The Visitors en uh, het heet, uh... of kwam dit nou van Super Trooper af dat weet ik eigenlijk niet meer nou zo kwam het wel even uit in ieder geval het heet The Winner Takes It All en uh, het was een van de laatste grote hits van ABBA en dit is nieuw Father you are the one who never gave up on me when i was wrong Stronger you made me so I have to tell you mom i love you before you go those who always lived for rock and roll Dear mama, bye-bye Hey father, I'm kind of scared There's still so much to do that isn't dared Father Hold my hand I hope we'll meet again nieuwe single van Raccoon. Het nummer heet Heaven Holds A Place. Dat komt van het uh, nieuwe album. Volgens mij heet dat For The Good Times. En dat komt morgen Als het goed is, komt dat morgen uit. Heaven Holds A Place. Woehoe! Gisteren hadden we 10CC in de vinyljaren. En toen konden we het laatste nummer niet helemaal draaien. Uh, en toen beloofde ik u dat ik dat vandaag even goed zou maken. Nou, hier is hij dan. Tot het nieuws van 1 uur. Wat haalt hij precies? Heel keurig. 10CC en Dreadlock Holiday. Van het album Bloody Tourists.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 Je Just... Dat En nu hoorde u hem een keer helemaal. Ja. En wij gaan razendsnel naar het nieuws. En het weer van één uur. Ja. Tot zover het ritme van ZFN.